Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël moet snel brandstof gaan toelaten in de Gazastrook. De Wereldgezondheidsorganisatie is bang dat ziekenhuizen daar anders zonder stroom komen te zitten. Beademingsapparaten en couveuses zouden dan uitvallen. Israël heeft ook vannacht bommen afgevuurd op Gaza, zegt correspondent Nasra Habiballa. Volgens Palestijnse media zijn er bombardementen uitgevoerd in de buurt van uh, twee ziekenhuizen... die ook in dat noordelijke gedeelte van de Gazastrook uh, liggen. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er vannacht precies zijn omgekomen. Demissionair premier Rutte praat vandaag in Tel Aviv met de premier van Israël. Hij wil dat het land zijn best doet om te voorkomen dat er burgers in Gaza omkomen door de gevechten met Hamas. Danny Blind keert terug bij Ajax. Hij is naar voren geschoven als lid van de Raad van Commissarissen... die controleren het werk van de directie. Blind zat eerder ook al in de RVC... maar stopte toen om met Louis van Gaal mee te gaan naar het WK in Qatar. De aandeelhouders van Ajax moeten zijn benoeming wel nog goedkeuren. En ook de Duitse politie is op zoek naar een voortvluchtige Nederlander. Bradley Dorder wordt gezocht voor de dood van een psychiater in Rotterdam... en een steekincident in Zutphen... Afgelopen weekend werd er naar hem gezocht in een woonwijk in Doetinchem. Een vrachtwagenchauffeur denkt dat hij hem heeft gezien in Duitsland. En studenten van de TU Delft zijn hard aan het trainen om dagenlang te roeien op zee. Ze doen mee aan de World's Toughest Row-wedstrijd. Die gaat over de Atlantische Oceaan, van de Canarische eilanden naar de Antillen. Dat worden extreem zware dagen, verwacht deze roeier. Het de ritme is twee uur op, twee uur af. Dus dat is een uh, heel bijzonder ritme. Maar het is eigenlijk om ervoor te zorgen dat je niet te lang achter elkaar uh, aan één stuk door blijft roeien. Dat je elke keer korte pauzes tussendoor kan nemen. Uh, en dan kun je elke keer één slaapcyclus volbrengen. De verwachting is dat ze 30 tot 40 dagen onderweg zijn. Ze starten in december. En het weer nog af en toe wat opklaringen, maar vooral veel grijs vandaag. Vanavond vanuit het zuiden ook regen. Het wordt een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWW. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWW verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is. Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort.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 Zandvoort. We gaan beginnen zo met het programma Goedemorgen Zandvoort van 21 oktober. Welkom allemaal. We begonnen met een nummer van em Emerson Leek ja. Lucky man. Inmiddels 53 jaar oud dat nummer he, van 1970. Ja. En het blijft gewoon prachtig gewoon. Uh, goed, uh, we hebben vorige week hebben we uh, uh, Erik Weijerschat van het circuit. Uh, toen hebben we ook nog even gesproken over het uh, programma van uh, de Formule 1 toen. En dat kon we toen nog niet bekendmaken, maar in het omlijstenprogramma hebben we volgend jaar in ieder geval de Formula One Academy Vrouwen, dus er komt een vrouwen race tijdens de Formule 1, dat is ook leuk natuurlijk, hè? het weekend dan, 23, 25 augustus. En ik wil nog even terugkomen op de Telegraaf van gisteren, uh, daar stond een groot verhaal, er werd zandverwilling genoemd, er was een 21-jarige jongen, Pepijn van der S, die uh, was opgepakt en die wordt veroordeeld omdat hij bedrijven heeft afgeperst met gestolen data, hey, daar kun Geld mee verdienen. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben nu. We gaan uh, beginnen met uh, <laughs> kunst in pluspunt. Ja. Uh, Langlevende kunst. We hebben bij ons zitten uh, Donna Corbani. Welkom Donna. Goedemorgen. En Fred Rozenhart. Welkom Fred. Goedemorgen. Uh, zij zijn, uh, zijn betrokken geweest bij dat hele uh, gebeuren. Uh, aanstaande dinsdag is de opening van Langlevende kunst in yes. pluspunt. Ja. Om, uh, als het goed is, kort over twee zoiets. Hè, met uh, door... Uh, onze wethouder gert john Bluijers. Ja. Uh, want we gaan even praten over die uh, expositie en wat eraan vooraf is gegaan. Ja. Want jullie hebben vanaf ju juni zeg maar, mensen opgeleid in de kunst. Dat ja. kun je zeggen. Uh, Fred, wat heb, jij, uh, wat heb jij gedaan? Ik, ik deed uh, drama lessen, drama -lessen. Ja, echt met oh, okay. mensen, hoe ze uit een comfortzone konden trainen en, en met bepaalde de, theatertechnieken ja. en het was ontzettend leuk we hebben veel zeg maar, met rood kapje en we hebben ontzettend gelachen <laughs> dan moet je uitstappen wat rood kapje is maar dan doe je niet alleen het uh, stuk maar dan doe je het ook in opera of lachen of ja, ja, en, ja. En dan moet je het steeds opnieuw spelen en dan is het hilarisch aan het ja, worden ja. dan durven we eens mensen zichzelf te geven ja. Ja. Daar hebben twintig mensen aan meegedaan. Dat ja. klopt, hè? Ja. Ja. Uh, Donna, jij hebt schilderlessen gegeven. Ja, klopt. Uh, hoe ging dat? Heel leuk, heel afwisselend. Dus ik had voor elke les, het waren vier lessen. In totaal heb ik acht workshops gedaan, maar uh -huh. ik heb die groep van twintig vond ik een beetje te groot, dus dat heb ik in twee Split, kleinere groepjes ja. uh, gesplitst. En ik vond het heel leuk, heel divers groep mensen. Dus ja. ik heb uh, ik heb genoten, ze dus hebben uh, mooie dingen. Het waren uh, wat oudere mensen, hè. vanaf zestig kon je inschrijven, geloof ik, of zestig geloof ik. Ja. ja. Uh, uh, en mensen die eigenlijk nooit iets met kunst hebben gedaan. Klopt altijd niet. De meeste ja, die zijn wel kunstliefhebbers, ja. dus die houden ervan, maar uh, heel veel hebben dus nooit geschilderd. Mm. Er waren een paar die echt eerder accruel lessen hebben gehad ofzo, maar het was voor, voor de meeste mensen nieuw. En dan zo'n variatie in techniek, dus uh, ja. die hebben echt allemaal genoten en hele mooie dingen gemaakt. Ja, maar er waren mensen bij die bijvoorbeeld niet eens een, uh, goed een bloem konden tekenen of, ja. of, of een paard. Ja. En hoe, hoe krijg je die uh, goed aan het schilderen dan? Aanmoedigen. Gewoon ze, uh, alle materiaal uh, laten zien en verschillende technieken. Hoe je de penseel moet vasthouden, wat voor kleurgebruik uh, goed is te doen. En uh, gewoon een beetje vrijheid uh, ja. geven. Maar waren ze spiritief. niet erg uh, onzeker wat dat betreft? Ik bedoel, als jij uh, niet goed kan tekenen, dan wordt het al erg lastig om uh, goed te kunnen schilderen, of niet? Ja, tekenen is zeker een onderdeel. Maar dan, uh, het zijn eigenlijk mini-lessen die ik ja. ook heb gekregen toen ik uh, mijn kunstenaarsopleiding heb gevolgd. Dus het zijn bepaalde technieken die je leert. Ja. En ook met tekenen, maar het is een soort spoedcursus. Dus alles ja. uh, heel snel, en een klein beetje van alles proberen we ja. mee te geven. Een okay. beetje dus snuffelen, snuffel, ja. snuffelen, Ja, komend dinsdag is dan het uh, resultaat daarvan te zien. Ja. Uh, het resultaat van die drama-lessen, hoe wordt dat... Uh, ja, dat, het is goed gegaan. Ja. Is, uh, is... Nee, maar ik bedoel, wordt dat dinsdag ook uh, gepresenteerd? Nee, dinsdag niet. Nee. Oh, niet nee, nee, nee. Nee, nee. nee, want dan zou je dan weer een toneelstukje moeten ja, doen. En ja. de aandacht is ja. nu eventjes ook weer het samenkomen, het samen zijn. Uh, uh. En het was ook niet de bedoeling om dat iets te gaan doen. Ik weet wel dat ik afgelopen dinsdag een inhaaldag gedaan heb. Oh. En dat iedereen eigenlijk ook kwam. Uh, iedereen kwam, ze wilden elkaar niet loslaten. Dus het is zo goed ja, geworden. dat is leuk. Ja. En uh, voor elkaar overhebben. En dat is de kracht ja. geweest van deze lessen. Maar jij bent met 20... 20 20 mensen tegelijkertijd gedaan? 20 mensen tegelijk gaan, ja. Okay, maar dat doe het... ik met grote groep. hoor. Dat, oh, dat doe je meer. Ja, ja. meer. Ja. Maar het is ook, je weet niet, niet wat ze, wat ze willen en wat ze kunnen. En dat, ja. dan is het ja. ook weer als docent ook weer heel ja spannend. Wat, wat gaan we doen? En dan zie je toch resultaten. En wat kunnen ze? Hè? Wat, en wat kunnen we? ze? Maar dan sta je toch versteld van. Het is ook ja. ik kunstles met ja. ook kunstenaar. Dan sta je toch van mensen, ja, kan niet tekenen. En als je ziet wat ze doen, het is prachtig. Ja. Dus, ja. Het is leuk, ja. maar het is gewoon, we hebben ze een beetje iets aangegeven. Um, om iets te laten ruiken wat is. Dit zijn snuffel, ze hebben een snuffelstage gedaan. Ja, ja. Overal geroken, hoe leuk het is. Maar het mooiste is het sociaal contact wat ze nu hebben onder elkaar. Dat is, nou, dat is 100% geslaagd. Ja, dat, deze, de, dit nou, dat, dat is al een, een ja. pluspunt. Zeg ja. maar hoe, en dat de mensen verre. willen door. Hè. Dus dat is ook ja. meteen al dat ze, oh, kunnen we niet verder ja. Ja, Dit was natuurlijk 20 lessen voor. 50 euro. En dan heb je ja. vijf ja, topdocenten. Dus dat is ja, eigenlijk een, een cadeautje van de overheid eigenlijk. Nou ja, twint, nieuwe leden bij uh, toneelvereniging Wim Hildering zou ik zeggen. Ja, ja ik He? hoop het. Ja, Jan Hilko als je luistert. Ja, Jan Hilko, die, uh, ja, ja, die zal er wel blij mee ja. zijn. Ja, zijn. Ja. Uh, nee, ik kan me ook voorstellen dat mensen in het begin wel bleu zijn, dat ze een beetje, beetje angstig zijn. Ja, maar uh, dat is alles. Hoe, hoe krijgen ze dan, zeg maar... Ja, dan is het toch uh, met schilderen ook. Ik kan niet schilderen dan gaan ze toch aan de, aan de gang. En dan geef je een paar aanwijzingen. En dan zien ze zelf ook aanwijzingen. Oh ja, dat kan ik ook. En met theater ook. Oh ja. En dan ga je gewoon hints doen. Weet je wel. Wat ja. een programma. Dat ze een boek voor moeten doen. Of een film. En dan zie je ineens. Oh dat wil ik ook. En dan zie je ze ineens. Oh dat kan ik ook. En dan, dan gaan ze los. Ja, ze, dan schamen ze zich niet meer voor elkaar. Want nee. dat is het zijne. En dan leren ze ook elkaar respecteren. En, ja. dat is met, ja. en elkaar beter je leren kennen. Dan, en dan, dan, dan, ja. dan komen ze een beetje los lijkt mij. Dat is mij, ja. hetzelfde als met. Ja, ik kan niet tekenen, zeg ik. Nou, Anton Heijboer zei altijd: Weet je wat kunst ja. is? Vijf percelen in je hand houden, dat is pas kunst. <laughs> nou, dat moet je gewoon ook. Iedereen ja. kan tekenen, ja. maar het is wel of je. Uh, affiniteiten mee hebt of Natuurlijk, nee, dat is zo. Ja. Ja. Dus op met het... theater ook en met Don ook. Uh. Ja, op het eind waren er een paar die waren echt verbaasd hoe mooi het was geworden. Ja, ja. die, die verbaasden zichzelf. Ja. En dat is zo mooi om te zien. Dan zijn ze aan het glimlachen en helemaal blij van ja. kijk wat ik heb gemaakt. Ja. Ja, ze hadden dat het ook nooit verwacht. Ze hadden dat nee, nee. nooit nee. van zichzelf verwacht. Het is nee. echt heel mooi om te zien. Ja. Uh, want uh, ze konden uh, een, een bepaalde richting zoeken dan. He? Je had uh, boetseren zie ik. Ja. zien. Schilderen ja. uh, dan. Ja. Uh Inderdaad, en uh, improvisatie uh, ja. uh, gedaan en mozaïek. Ze konden zich voor een bepaald onderdeel aanmelden of zo, hebben ze alles gedaan? Alles. alles. Hebben ze, ze alles, alles gedaan? Ja, alles ja? Ja. Dat was ook de opdracht dat je van alles oh. kon snuffelen. Ja, ja. Want anders ja. wordt het heel verwarrend, natuurlijk. Het nee, begrijp gewoon, ik uh, Niet iedereen kon altijd komen, daar had je inhalessen voor. Maar je had wel dat iedereen, je, je ging voor twintig lessen ging je mee aan. Oh, ja. inderdaad, ja. En dat maakte het juist wel heel indrukwekkend. En, uh, ja. ja, want jij, in jullie dan, Fred, ja, jullie, ja, ju ja, ja Julia, sorry, ja, yes, Ja, voor was Annemarie met uh, Mozink. en die was dan de tweede. En dan was Ellen met glas en toen kwam Karina Tan. Karina Tan. Ja, en uh, dan Donner was, ja. Donne was de afsluiter. Goed hoor, en kleurrijk afgesloten, heb je, ja, ja. Je <hums> afgesloten. Ja, ja, ik. maar zeg, want het was zo leuk. Ik denk, ja, ik ken haar stijl ja. en alle mensen waren gewoon... Als je zonnetje al was, slecht weer en je ziet jouw schilderijen zien, ja, de, nou, de zon straalt. Ja, zon oh, ik heb uh, toevallig van de week nog op jouw uh, website gekeken. Ja. Ja, geweldig, uh, ja. een mooie website is dat, ze. Dankjewel. Dank je wel. En er zijn prachtige dingen op, allemaal. Echt uh, mooi met kleuren en dingen. Nou ja, ik toon liefde en geluk via mijn log en verf. Staat er ja. ook op je website. Ja. <laughs> ik een mooi bedacht. Ja, ja. ja. ja ik kom uh, zelf uit sunny California. Ja. Ik ben geboren in Santa Barbara. En ik vind uh, ja, dat zonnetje ook op zo'n dag, dat wil ik nog steeds voelen, ja. dus dat creëer ik in mijn kunst en dat gevoel wil ik ook overgeven aan anders. Ja. Dus uh, ik vind het uh, wel knap als die mensen uh, dat merkte ik in de workshop gewoon muziekje aan en uh, komen ze gewoon helemaal tot rust terwijl ze uh, bezig zijn en babbeltje maken met elkaar. Ja, ja wel jij wel bent wel wel. al sinds 1995 hè, in, in Zandvoort. Ja. Je hebt een, een, een atelier in de Verspijkstraat, nummer 104. Gaat. Ja. Ik zou zeggen iedereen uh, gaat er eens kijken, uh, lijkt me. <laughs> maar uh, hoe ben je hier terechtgekomen eigenlijk dan? Uit de liefde, heel ah, charmante liefde. Okay, Nederlandse ja. man ontmoet in hm. Californië. Ik heb, uh, we zijn heen en weer gegaan, een tijdje in New York gewoond. Daar is mijn kunstenaarsopleiding, daar oh, heb ik uh, ja. gevolgd. Ja. Maar uiteindelijk in Zandvoort beland, waar ik met heel veel plezier werk en ja. uh, woon. Dus ook al bijna 30 jaar dan, hè? Ja, ja. ja. ja. Heftig. Nou ja, Santa Barbara is historisch, hè, lijkt me. En, uh, nou, ik ben er zelf geweest, daar in Californië. Ja, geweldig, uh, uh, langs die route, langs de, langs de kust, zeg maar. Dat is een prachtige bloed natuurlijk. Ja, ja. ja, mijn familie zit daar, dus het ja. is heel fijn om daar op bezoek te gaan. Ja, in dat, begin, dat kan ik me voorstellen. Kan ik me voorstellen. Ja. En jij, Fred, hoe, hoe ben jij in die kunst beland? Uh, ik heb de docentopleiding gedaan in Kunstacademie ja. en toneelschool en, uh, uh, ja, en reg regie. Ja. Dus, en ik, ik heb eigenlijk drie studies gedaan. In onze, mijn tijd kon je blijven studeren. Dus uh, ik ben eigenlijk. Uh, ja, ik heb uh, 15 ik jaar studeerd. Zeg maar. Ik heb scheikunde ja. gestudeerd. Maar mijn moeder was actrice. Die zei: je gaat oh. eerst maar een goede buitenkant kan goed leren. Ja. Dus ik heb eigenlijk drie studies gedaan. Nou, dat is knap. Maar, dat, ja, dat, maar gelukkig kon je toen blijven studeren met mm -hmm. een halve beurs. Het is dus nu als je moet Ja, je, tegenwoordig meteen, moet je dat echt je, je de te Dus zet, dat geluk ja. Ja. heb ik gehad dat ik ook net als met deze langlevende kunst. Ik ja. kon snuffelen wat ik wilde doen. ja, ja. ja, ja, en, ja, ja. En dat vind ik altijd heel leuk. Vooral de docentenopleiding met kunst. Dat ik van alle facetten van de ja. schilderkunst uh, doe. En dan ja, veel in musea werk En theater regisseer En ik doe uh, ja, historische stukken. Dus nu, ja. uh, waar ik heel Nederland veel optreed. Maar, maar dat, uh, uh, wat je gedaan hebt nu. Dat toneel Dat is eigenlijk jouw sterkste punt. Of? Uh, ja, ik doe dan veel uh, dus op scholen. Veel uh, dus mm. thema's wat we gaan spelen. Waar het, wat, waar het om gaat. En dan zet ik dan uit En ik regisseer. Veel, ja, maar ja. wel veel drama lessen geven, ja. Ja. Laten we even terug naar die 20 mensen die ja. mee hebben gedaan, want je kon je aanmelden bij Linda Oudendijk van ja. Flusspunt. Ja. Uh, was daar meteen, zeg maar, uh, interesse voor? Of, of ja, was, het ja. moeilijk, was het moeilijk om die 20 vol, vol. Nee, bij elkaar nee, te komen? Uh, nee, we waren samen zo'n speeddate, noem ik het maar, en dan oh. konden mensen <laughs> ja. komen, en ik geloof binnen een kwartier was het vol. Meen je dat, ja. Ja, we hebben nog oh. een wachtlijst. Ja, wachtlijst heel, was heel het, het ja. mensen, En die groep die deed mee, die willen nog verder door. Ja. Eén vrouw heeft direct bij mij ook een workshop. Uh, die komt 4 november bij mij een workshop volgen. Ik heb Wat nog leuk. een paar plekken als mensen geïnteresseerd zijn. Maar uh -huh. dat is in mijn eigen atelier. Ja, ja. Ja, en dan Ellen Kaal, die geeft ook workshops. Fred is ja. altijd bezig. En uh, Annemarie, marie die, die is ook ja. Ja. Uh, continu ja. bezig. En uh, dit is eigenlijk die, die concept van Carina, dit initiatief. Ja. En, het, uh, en Linda van uh, ja. De Pluspunt. Oude deken. Ja. En dan hebben ze... Eigenlijk, hun doelen hebben ze echt bereikt. Mm, yeah. Niet alleen zijn mensen um, meer geïnteresseerd in kunst... maar ook dat ze een mooie verbinding hebben met elkaar. Want het hele concept is lang uh, langleefend kunst, want kunst verbindt. Yeah, en dat yeah. is echt gelukt. Dat is, want uh, wij hadden afgelopen weekend die kunstroute ja, kunst, met Stanford Voor uh, het Art. Art ja, ja. En uh, bijna, nou, bijna de hele groep is langs komen. En dat die wilden alle atelier's af. Dus oh, ja? ook bij mij en dan bij Ellen. En zo zo. Mm. Marie even gedacht. nou, dat is zo nou, hebben ze druk leuk ja. en lief, uh, ja. lief om mee te maken. Hoe, hoe was ja. dat in Stanford Art? Jij hebt er ook al meegedaan. Hè? Ja, geweldig. Uh, heb je druk gehad in je atelier? Heel druk. Ja, leuk. En uh, heel gezellig. Heel goed ja. geregeld. Ja. Overal publiciteit en... Yeah. Ja. ja, genoten. Ja, ik ben hier geweest in uh, LDC natuurlijk. En ik ben in het, uh, zo, uh, uh, het raad, oude raadhuis geweest. En nog een paar plekken. Maar het was overal uh, lekker druk. Heb jij ja. meegedaan, uh, Fred? Nee, helaas niet. Ik moest zaterdag uh, in het Vergoog Museum staan voor Pokémon. Ja. Oh. Zondag... oh ja, dat was uh, ja, ja, heel Ja, dat nieuwt, was, ja. Ook, dat was uh, heel hele En zondag. Spaai die plaatjes. Ja, en, <laughs> en, en mijn partner, uh, wij zijn ook ambassadeur van Kika voor ja, kinderkanker. Ja. En dat was de Marathon van Amsterdam, dus ik oh, moest oh, daar oh, zijn. Oh, oh. Dus, uh, en volgend jaar heb ik ook gezegd: Door het doek, Mee, want ik ben ook Zandvoort. Ja, ja. En ik doe overal, exposeer ik in Nederland. En ik laat Donna en Annemarie ook overal meedoen. En zelf in mijn eigen dorp ben ik er dan niet. Ja. Ja. Nou ja, dat kan oh. gebeuren een keer. Nee, nee. nee maar het, is, het was ontzettend leuk. Wat heel knap is hoe heel veel reclame is gemaakt. Mooie filmpjes. En ik denk Zandvoort, wij zijn goed bezig met de dus uh, Echt Staat op de kaart ofzo? Ja, staat op de kaart. Ja, en nu is, ja. en ik ben ook de procuraat voor de kunstlijn. Dus het is ook goed, die ja. verbinding, dat niet alleen maar halem is, maar Zandvoort is ja gewoon ja. Ja, Maar in zomer is het dus twee dagen, nu uh, zag ik dat in Bergen, het tien dagen. Tien dagen nee? Ja, ja. Uh, maar ja, ik doe het met de Roze Kunstlijn bij twee maanden. Twee maanden zelfs, oké. Ja, okay. in november en ja. ja, december. Ja. Ja. Want het is, daar geef je ook de gelegenheid. maar dan heb ik ook de raadzaal helemaal Ja, dat is waar. Je hebt natuurlijk ook met berg heb je natuurlijk wel het weekend. En als je een eigen atelier hebt, kan je hem openzetten. Maar heb je met een gast, dan moet je gewoon niet weekend. Dat is soms het nadeel ervoor. Nou ja, berg is staan bekend als een kunstdorp, maar ik denk dat soms ook steeds beter. Op uh, de kaart komt ja, ja, ja. no, we te staan. Ik denk dat we niet weten hoeveel ja, hoe creativiteit ja. mensen hier wonen. Ja, met ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, laatste vraag. want uh, uh, de, Wat jullie nu gedaan hebben, is dat voor herhaling? Komt dat volgend jaar terug? Ik denk dat het zeker zal ja. ja, Dat, ja, dat maar, maar, wordt wel opgesproken. Er is dus heel veel belangstelling in ieder geval. En 20 andere mensen natuurlijk. Het gaat ook om de subsidie. Dan hoop ik dat we dat weer voor elkaar krijgen. Want ik zag dat het onder andere door. Lang leven kunstfonds bestaat ook geloof ik zag staan niet mede mogelijk gemaakt door. Maar uh, ja, want je, jullie moeten worden er ook voor betaald waarschijnlijk, hè, om dit te doen. Dat lijkt me wel. Ja, want jullie moeten ook uh, eten. Ja. Uh, maar jullie ze, zouden er wel, uh, zouden het leuk vinden als het nog een keer. Als ik denk dat zou je worden. nou niet moet stoppen. Ik denk dat je ja. misschien nee. nu een start hebt gegeven en misschien ook andere docenten ja. die ook uh, geprikkeld zijn en dat je dit ook moet gooien en ook ja. die groep die nu al heel bij elkaar is ook behouden. Ja. Ja. En dan moet je verder uitzien te breiden. Ja. Maar dit is gewoon van hoe gaat de subsidie ja. in dat? Want ja. het is natuurlijk maar ja. 50 euro voor 20 les. Nee, Dat is allemaal niet. 2,50 nee, dat is allemaal per ja, kind ja, per, ja, per, per ja, volwassenen. Ja, maar je stoont op deze manier ook die, uh, die kunstenaars die hier wonen en ja, ja, werken ja, misschien ja, niet ja. vast bij. Uh, een school of zoiets. Ja, nou ja, als je het vijf jaar doet, uh, heb je honderd nieuwe kunstenaars. Hè? Zo kun je, kun je ook rekenen. Ik, ik, ja. <num> nou, maar ik denk dat het, is, het zou zonde zijn als het uh, niet door zou gaan. Nee, dat en, ik ik denk, hoop dat het doorgaat. Ja. Want het heeft wel bewezen dat het... Uh, okay. En dat is ook die is er ook, van. we hebben de handhavers zijn extra ingezet. Ja. Het drukt ja. helemaal naar het ja. ja, ja, pluspunt ja. toe. Ja. Oké, okay, Fred en ja. Donna. Ik, uh, ja. uh, super bedankt dat we dit mochten. Ja, ik vond het leuk om hierover gesproken te hebben. Ja. ja En ik wens jullie nog een ja, en enorm... Uh, alle, alle, ja, kom ja, met alle, kom met alle. Nou, ja, kom met alle. Ja, dienstdag vanaf twee uur. Vanaf twee uur in Plispunt, uh, op het ja. Flemingplein in de Noord. Helemaal he? mooie, heel mooie ja. dingen. Ja. Helemaal mooie ja. dingen. Je zou versteld zijn. Iedereen is welkom. Iedereen. Helemaal goed. Hartstikke bedankt. Een goede weekend nog. Bedankt. I can almost see it. That dream I'm dreaming about.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 Uh, Millie series uh, luisteren we naar de Klim. Uh, ik ben in, in, in alle uh, haast ben ik vergeten om uh, te melden wat we nog verder gaan doen, eigenlijk. In Goedemorgen's Antwoord. We gaan uh, straks luisteren naar Carina Vere. Die is uh, van de week in de toren van de Protestantse Kerk geweest. Daar heeft ze een mooie reportage over gemaakt. En dat heeft eigenlijk ook te maken met. Uh, uh, de bijeenkomst volgende week zaterdag over wat er moet gaan gebeuren met de kerk. En daar gaat ze over praten later met uh, John Vrijman, de dominee. In de tweede uur uh, gaan we praten met Jan-Jaap de Kloet over de voortgang van de bouwprojecten in Zandvoort. Of uh, ja, misschien schuiners er vertraging. Dat uh, moeten we nog even kijken. Uh, de lichtjesavond op de begraafplaats is op 31 oktober. Daar praten we over met Nel Kerkman en Christine Kemp. En uh, we hebben op 7 oktober hebben we Nick Drommel en Django gehad. Om uh, te praten over de Rinsies. Dat is het uh, Pokeball. Uh, ...restaurant uh, dat ook bezorgt. Dat is door technische onvolkomenheden uh, toen niet uitgezonden. Dus zij komen het laatste uh, kwartier uh, ons nog even vertellen hoe dat uh, gaat en, en uh, welk, uh, uh, hoe, hoe dat werkt. Dus, maar goed, we gaan nu luisteren naar Carina Veren uh, ...die de toren van de protestantse kerk is beklommen. Goedemorgen Zandvoort. Ik sta hier nu op een best wel tochtige plek en ontzettend hoog...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 Uh, dat is nog niet zo ver. En ik denk dat we ook doof zijn als die gaat luiden. Het uh, tocht hier goed door. Ik dacht eigenlijk dat we hierboven wel een soort balkonnetje zouden hebben. Wat, als je, hier, je kan niet hier door het luik nog je gaan. Hier nog een stukje boven. Niet echt? Ja. Oh, oh, en als ik naar beneden kijk, word ik eigenlijk best wel een beetje duizelig. Uh, allemaal hele smalle houten trappen. Ladders, kan ik eigenlijk wel zeggen. Maar we kunnen dus nog een ladder omhoog. Oh jeetje, wacht even.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 Oh, kijk eens. Het gaat helemaal omhoog, ja. Precies. En dan had je dus de blaasbalg. En dan langzaam, als er dus gespeeld werd, ging die naar beneden. En daar werden dus mensen betaald om dit uh, tijdens de dienst te pompen. Uh, normaal, als je naar de sportschool gaat, moet je betalen. Maar hier ja. wordt je betaald. Hier wordt je betaald. Wow. Hier werd je betaald. Ja, ja. Want tegenwoordig gaat alles elektrisch. Ja, dus ja. het is uh, wel heel mooi dat het er gewoon nog is en niet het is, is, afgebroken. is niet nee. afgebroken. Nee, precies. Het is een heel, precies. Ja. een heel oud systeem. Een heel oud systeem. Je ziet nu de lucht uitdrukken. Hij zakt langzaam langzamerhand in. Maar de lucht gaat nu naar het orgel. Naar het orgel. Dus nu moet je denk ik een liedje spelen. Ja, maar je, je speelt geen orgel. Ja. Dan gaan we eens even naar het orgel kijken. Echt prachtig. Wie onderhoudt dit elke keer zo mooi? Um.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 Alle ja, ja, prachtig. Ja. De trompet natuurlijk en de bourdon. Subas, van God. Ja. Als je nu op de toetsen drukt, ja. komt er wat uit? Of niet? Oh nee, nee er nee. komt niks uit. Nee, nee dan moet het echt aangezet ja. worden. Ja. Een prachtig uitzicht over het, uh, ik denk dat je dat een balkon noemt. Noem je dit een balkon? Uh.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 ...naar de Culture Club met Church of the Poison Mind... ...uitgezocht door Pim Groof onze uh, technicus van dienst... ...en uh, hij heeft ook de muziek uitgezocht. Uh, goed gedaan, uh, lekkere muziek allemaal. Uh, Oké, okay, we gaan zo direct, zo direct nog een keer luisteren naar uh, Carina... ...want uh, zij praat met John Vrijhof, uh, de predikant van de protestantse kerk... ...over de toekomst van uh, de kerk... Het uh, is bekend dat uh, uh, leegstand dreigt hè, voor de kerk en uh, komende zaterdag, 28 oktober, gaan uh, uh, betrokkenen. Uh, en ook ondernemers praten over uh, ja, wat er met nou die kerk moet gaan gebeuren. He, de, de, ze zoeken naar een nieuwe binnen de maatschappelijke functie. En uh, ja, het is natuurlijk niet zo moeilijk om te bedenken dat er misschien appartementen moeten worden. Of een, uh, een discotheek of een restaurant zoals in andere gemeenten ook het geval is met leegstaande kerken. Maar ik denk dat, dat uh, het niet gaat halen. Maar goed in ieder geval, volgende week tussen half elf en twaalf uur uh, kan iedereen, de betrokkenen inwoners en experts, hun gedachten... Uh, uh, uh, laten gaan over De toekomst van de kerk En om tussen 2 en half vier Is ook nog de, de mogelijkheid voor ondernemers om uh, um, uh, hun, uh, hun uh, ideeën naar voren te brengen. verband um, met de uh, catering is het wel de vraag of iedereen zich daarvoor eventueel wil aanmelden via henkborger.hotmail.com of 0625444498. Um, uh, dan, uh, dan weten ze in ieder geval dat er, uh, hoeveel mensen er ongeveer komen. Goed, we gaan nu luisteren met uh, Carina die eerder uh, deze week een gesprek heeft gehad met uh, John Vrijhof. Ik krijg nu een, een papier in mijn handen van Godshuis naar Dorpshuis. En er staat op: de kerk is als Godshuis voor steeds minder mensen van belang. Het kerkgebouw als symbool voor het dorp is al decennia onveranderd. De toren zien is thuiskomen. Nou, dat is mooi. Waar gaat dit over, John? Uh. Dit is een flyer die we gemaakt hebben om alle mensen uit het dorp uit te nodigen. Om mee te denken over de kerk. We kunnen nog een tijdje voort, maar meestal verdwijnen kerken op het moment dat er geen toekomst meer voor ze is. Maar wij willen dat voor zijn, omdat we graag willen dat Zandvoortse kerk niet verliest. Meestal als een kerk aan het eind van zijn Latijn is... Ja, dan wordt ze prooi van de commercie. Dan worden er of huizen ingezet of kantoorruimtes ingemaakt... Mm -hmm. of wordt het een bibliotheek of, uh, ja. of misschien wel een poppodium. Uh, dan wordt er van alles mee gedaan en dan komt er onvrede bij de mensen. Dit was niet meer onze kerk. en Omdat we Zandvoort de kans willen geven mee te denken en niet uh, afhankelijk te maken van onze keuzes... Uh, hebben we een dag georganiseerd... zodat we van buiten naar binnen kunnen denken. We hebben nog heel veel leuke ideeën... maar uh, we voelen eigenlijk ook dat dit een beetje historie is van Zandvoort. En uh, het gebouw ook is van Zandvoort. En het is wel uh, langzamerhand in de, door de geschiedenis ook... en door de loop van de geschiedenis van kerkmensen geworden... Maar het was natuurlijk een dorpsgebouw. Uh, ja, want uh, ik kan me herinneren, een tijdje geleden heb jij hier ook over verteld. En uh, de kerk heeft natuurlijk, uh, of heeft heel veel functies gehad. Je vertelt het zo mooi van, uh, in bepaalde plekken in Nederland, uh, als het stormde of er kwam overstroming, dan kwamen de koeien uh, de kerk in. Uh, wat, wat heeft het nog meer voor functies gehad, de kerk? De kerk was natuurlijk... Uh, voordat het gemeentehuis uh, bestond... was de kerk het gemeentehuis. Ze zorgden voor de administratie van de huwelijken... van het overlijden... Uh, van uh, de registratie van, van, van kinderen. Uh, in kerkelijke uh, gebouwen hing ook veel kunst. Dus uh, ze waren ook soorten met musea. Er werd in begraven. Het uh, was echt een openbare ruimte. En er werd ook altijd zo gemiddeld zo'n 17 tot 20 procent van de bevolking... was ook altijd religieus geïnteresseerd. Uh, ja. Dat is uh, met een bijzondere uitschieter omhoog zo rond 1800 naar bijna 99,99 procent gegaan. Omdat Napoleon besloot dat de kerk ook de sociale voorzieningen uh, moest verzorgen. En toen werd iedereen lid van een kerk... Uh, religieus of niet religieus. Later uh, kwam daar wat concurrentie in. Politieke partijen gingen uh, zorgen voor uh, mensen. Uh, andere, ja, het, het werd over kerken verdeeld ook, de zorg. Dus de, later uh, liepen de kerken weer wat leeg. Uiteindelijk is het in Zandvoort nu uh, 2% geworden. Tegen gebonden is. So. Maar... Uh, ja, dus dat, dat is een behoorlijk achteruitgang. We zien dat en het doet ons verdriet. Ja. ja, vandaar deze dag op 28 oktober. En even kijken hoe het programma er precies uitziet. Jullie noemen het Open Huis. Ja. En het bestaat uit drie onderdelen. Uh, het eerste onderdeel begint om half elf tot twaalf. Wensen en kansen voor het kerkgebouw. Wat gaat er dan gebeuren om die tijd? De alle inwoners van Zandvoort... En de leden van de protestantse kerk komen dan aan het woord. We hebben dan een programma waarin wij gaan kijken... wat de ideeën zijn bij dit kerkgebouw. En dat is dus voor iedereen uit Zandvoort dan open. Okay. En in de middag willen we ook de ondernemers aan het woord laten. Want een kerk is uh, natuurlijk ook uh, misschien wel een project... Uh, wat gefinancierd moet worden. Uh, er, er zit er altijd natuurlijk ook uh, onderhoud aan een kerk. Als mensen het onderhouden moeten ze betaald worden. Als mensen erin werken moeten ze betaald worden. Ook mm -hmm. ik krijg mijn salaris vanuit uh, uit de kerk betaald. Ja. En dat is uh, voor die middag, voor ja. de ondernemers. Ja, ja. ja en um, jij hoopt echt op uh, mooie ideeën. De, als de mensen nou een mooi idee hebben, kunnen ze dat dus op deze dag vertellen? Of wil je het ook echt op papier? Wil je het uitgewerkt? Uh, de mensen komen in groepjes te zitten. Er is ook iemand, uh, een professional, ingehuurd om die dag uh, te begeleiden. En dan komen vanzelf de dingen wel op papier. Uh, ja. Er zal ook geschreven worden die dag. Uh, maar misschien ook... Uh, uh, wat gedeeld worden met elkaar, wat we ook weer meenemen. Dus alles nemen we mee en alles nemen we ja. in overweging. Dus het is ook niet zo dat er een andere datum is... waarop het dan duidelijk moet zijn wat het gaat worden? Nee. Je, jullie nemen de tijd, want je zegt we hebben nog wel even de tijd. Precies, ja. Oké. Okay. Ja, kijk, dit zijn uh, langzame uh, processen. ja. ja. Uh, dus het is niet iets van wat vandaag op morgen uh, groeit. En wat we natuurlijk ook hopen dat er heel veel ideeën komen... die voor het algemeen belang zijn. Hè? Uh, niet commercieel. Uh, er zijn zoveel dingen die een plaats moeten hebben in ons denken... en in ons uh, leven uh, waarin de maatschappij uh, geen ruimte voor is. Nou, dat zou misschien heel mooi zijn in een kerk. Mm -hmm. Dus uh, al, het liefst allerlei... Uh, nou, Hele mooie, uh, milieuvriendelijke, mensvriendelijke ideeën... die dan uh, hun plek krijgen hier zo in de kerk. Ja, ja. ja want de akoestiek is hier ontzettend mooi. Ja. Uh, het, het geeft inderdaad meteen rust als je hier binnen bent. Dus ja, wie weet komen er echt hele mooie ideeën. Het bijgebouw, doet dat ook mee dan voor de voor die ideeën... of gaat het echt om het gebouw van de kerk? Alles doet mee. Dus Alles ook het, bij, het bijgebouw en ook de tuin. Want daar zou misschien ook iets mee kunnen gebeuren. Uh, het ligt natuurlijk heel mooi centraal. Hè? Dit was het centrum van het dorp. Alles mm -hmm. is opgebouwd rondom die kerk. Dus uh, dat, dat is natuurlijk ook waarom het voor iedere standvoerder zo van belang is. Ja. Hier is het centrum. Ja. En wie gaat er uiteindelijk over wat het wordt? Hoe gaat dat? Um, ja, dus er komen dan een hele hoop ideeën. En dan moeten we ze wegen. Wat, uh, ja. wat, wat is passend? Uh, wat, uh, uh, wat moeten we voorrang geven? Uh, kijk, commercie en het hebben... dat, dat is een voldoende in Zandvoort. Mm -hmm. uh, maar misschien zijn er ook dingen die, die heel sociaal zijn. En dat, uh, ja, daar zou mijn voor kunnen uitgaan. Als mm -hmm. we kunnen reflecteren op het mens zijn. En niet zozeer op... Uh, ja, het Facebook-gezicht, hè, van Happy en uh, hoe geslaagd het allemaal is. Maar een sociaal gezicht naar het dorp. Ja. ja. Nou, maar uh, ik weet natuurlijk niet, als er andere ideeën zijn, uh, want nu zit ik weer van binnen naar buiten te denken. En, uh, Je wil eigenlijk van buiten naar binnen? Van buiten. Wil Je wil het van denken. de Zandvoorters. Ik wil het van de Zandvoorters ja. horen. Ja, ja, dus bij deze oproep, ja. eigenlijk, kom op 28 oktober naar de kerk. Ja. Op het dorpsplein, eigenlijk. hè? Als we het even zo noemen, het Ke is het centrale Het kerkplein, het centrale punt. En uh, ga misschien nu al bedenken... want er schiet misschien wel iets te binnen bij de mensen nu... als ze dit horen, van... hé, hey, dat zou wel een heel mooi idee zijn. Noteer het en kom er mee naar de kerk. En dan uh, kun je je idee vertellen. En uh, wie zijn er allemaal bij? Want ik zie ook dat de opening door de burgemeester gedaan wordt. Precies. En uh, jullie hebben dus een expert in handen genomen. Precies, we hebben okay. een uh, bureau ingehuurd... die dit allemaal voor ons uh, gaat uh, begeleiden. En ook uh, ja, dan kan de afwegingen voor ons kan maken... Ja. Uh, hoe je uh, mensvriendelijke zaken en uh, wat uh, commerciële zaken... want er zal altijd ook uh, ja. iets van commercie uh, moeten zijn... hoe je dat netjes naast elkaar zet. Ja. ja hoe je dat kan combineren, zodat ja. de kerk behouden blijft... Voor onderhouden blijft en ja. voorzand wordt. Ja. Nou, interessant. Ik ben heel benieuwd. En eigenlijk na 28 oktober, na een tijdje, dan kom ik wel weer eens langs. En dan gaan we eens kijken wat eruit komt. En we zullen het in de krant ook wel lezen. Zeker, ja. Ik hoop dat er een grote opkomst is. Dat hoop ik ook, want het is een unieke kans voor Nederland om uh, zelf als dorp daarover te beslissen. Omdat we niet de kerk in stand willen houden... maar we willen een dorp met een kerk in stand houden. Ja, ja. En, nou, heel erg benieuwd. En heel erg bedankt voor je tijd. Ja. En bedankt voor het avontuur met het beklimmen van de kerktoren. <laughs> Hartstikke goed, dankjewel. Okay. Nou, het wordt een spannende aangelegenheid wat uh, Carina heeft gedaan. Dus volgende week, uh, uh, zaterdag 28 oktober, dan uh, kunt u eventueel uw uh, ideeën over wat er met de kerk moet gaan gebeuren naar voren brengen. En uh, nou, we hebben daar net uh, John uh, Vrijhof over gehoord. Uh, we gaan naar het nieuws toe uh, van 11 uur bijna, want het... Uh, uh, ja, het is nu 4 minuten voor 11 als het goed is, als ik het goed kijk. Dus we kunnen net nog een uh, nummer draaien en die is Van de Stones.